Wanneer we ik ben een beetje, beetje stief in de rug geloof ik. En ik zei dat, ik ben nog lang. We gaan nu naar het hoofdstation is, staat het de tweede perron. Ik weet niet of er wel eens weg ben, ik alleen maar van wel. Ik vind het station altijd iets, ja. Aan de ene kant mooi, en aan de andere kant minder mooi. Mooi als je aankomt, of je hoort mensen af. En minder mooi je ze wegbrengt. En door gaat dit versje, de tweede perron. Zo te de hoog, de tweede perron, zien we hier die staan al te wachten. is Poetin maar al koud, maar van binnen is ze waar, ze stonden alleen over aan. Tussen horen en helpman zichtte zichzelf, in de room waar die al in de city. Wat spij op lock en hij denkt aan de hoon, ik ruis in gedachten. Ja, dan komt er een traan, en luidsprieker belt wat berichten. Ze loopt met perron of de nacht is nog jong, en overal blieden gezichten. De zender vlucht om en het is zo weer rond, ze stond op perron met z'n waden. Ze krokt aan en hij houdt zich zo stoer en ze schraait het idee van de schaden. Tussen helpman en hoon zichtte zichzelf in de rond van die city Wat spij op zijn lokken, hij denkt aan de woon, ik ruis in gedachten voor met die. Om tien over negen, ja, de tranen, een jaar denkt hij er een tram, en lukt op wat berichten. Ze lopt het perron af en rilt van de kool, en overal zware gezichten. Ze ben al lang trouw en ze ben alweer schaam En Bart hebben eigen gedachten En zot dag soms op het tweede perron Doe staan alweer en te wachten Ik ben op niet zo en ik moet maar maar ik niet moren, Maar kinderen, nog nooit zo best tegen Het is zot om en ik loop naar het station En de klok heeft de twintig voor negen. Twintig en één jaar die komt er een trein, een luidspreker belt wat berichten. Ik loop het Perron of ril van de kool, en overal zwaardere gezichten, en overal zwaardere gezichten, en overal zwaardere gezichten.